In dat oud-Amsterdam In de buurt van de haven Gaan de zeelui zich laven Drinkend hek van de dam In dat oud-Amsterdam Liggen zeelieden dronken Als een wimpel zo lang. In de dokken te ronken. In dat oud-Amsterdam krijgt een zeeman de stuipen. Tot hij zich, vrouw van gram, in het bier wil verzuipen. Maar in oud-Amsterdam zie je zelen ontkaterd. Als de ochtendzon schatert over Damrak en Dam.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 Dat maal staan ze op om hun broek op te hijsen. En dan gaan ze weer hijsen tot het boert in hun krop. In dat oud-Amsterdam zie je zeelieden zwieren. En de meiden pressieren lijf van lijf warm en klam. En draaien hun bals als een wentelende zon. Op de klank dunnen vals van een accordeon. En zo rood als een kreeft happen hij naar wat lucht. Tot opeens met een zucht de muziek het begeeft. Met een air van gewicht.